Met het -journaal. President Obama heeft Rusland gewaarschuwd dat het niet militair moet ingrijpen in Oekraïne. Volgens de Oekraïense regering zijn Russische troepen bezig met een sluipende invasie op het Schiereiland de Krim. Obama zegt dat Rusland daarvoor een prijs zal betalen. Welke prijs dat zal zijn, zei er niet bij. Rusland erkent dat de militairen in Oekraïne actief zijn, maar volgens Moskou valt dat binnen de afspraken over de Zwarte Zeevloot, die vanaf de Krim opereert. Gisteravond heeft de VN-veiligheidsraad over de situatie gepraat. De VS heeft voorgesteld een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Rusland ziet er niets in en spreekt van opgedrongen bemiddeling. Geldtransporteurs Brink. Brink stapt naar de rechter om af te dwingen dat zijn personeel wapens mag dragen. Dinsdag is de zitting, meldt het AD. Brink zegt dat overvallers steeds gewelddadiger worden en dat de overheid daar te weinig tegen doet. Maar het ministerie van Veiligheid en Justitie weigert wapens toe te staan omdat de overheid het geweldsmonopolie heeft.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 De film van regisseur Felix van Groeningen gaat over de ouders van een meisje dat overlijdt aan leukemie. De Broken Circle Breakdown is ook voor een Oscar genomineerd. De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. Het weer. Eerst veel bewolking met in het noorden nog wat lichte regen. Vanmiddag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 8 graden. Morgen meer zon, ook wat meer wind en ook dan maximaal 8 of 9 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Zandvoort. Welkom. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leef. Godverdomme. Hé, het gaat nergens komt Kom je er gebeurt niks. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft, bij ZFM. I'm gonna call it. Just like I see it.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 The name. Als is iemand anders in, in zijn kinderwagen liggen. Ja. En hey, het is de en, tijd en, om door te geen, lopen. En geen lawaai maken. Oh, nou, dat vind ik wel leuk hoor. Ja? Als ik ook het moment kan nemen. En ik van, nou, vind ik het wel mooi geweest. Nu loop ik gewoon even door. Ja, dat heb ik alweer weer ervaren in Euro Disney. dat je zoveel kinderen bij elkaar. Vind je het leuk om dat weer eens even te zien. Oh ja, zo ging dat vroeger met z'n allen aan tafel zitten. En de een die trekt alles van tafel af. En de ander zit te zeuren en te, te mouwen. En nu hebben ze die leeftijd een beetje gehad. En nu kunnen ze zelfstandig zeg maar, naar de dinnertafel lopen en dingen ophalen. Ik, denk van, Ik ga gewoon even lekker een krantje nuttigen hier. Ik ga gewoon even een krantje te lezen. Ik hoef me nergens meer druk om te maken. Alleen af en toe een beetje afremmen dat ze niet te veel naar binnen proppen. Want het is allemaal gratis, hè? Het was al in Ja, het is al in één hè? Dus wat krijg je? Dan nou, ga je nog extra eten dat je denkt, van hoe ver hou ik het verder? Ja, en dan zit je in zo'n achtbaan die over de kop gaat en dan oh. halverwege en dan... Ja, ja precies. Dat is een hele gratis zo'n Daar komt alles eruit, gewoon. Ja, leuk, zo'n zo attractiepark. Eh. Nou. Blam, blam, nou, lol, nou, ik ben even overal uitgebleven, gewoon. Echt ja. wel. Wat, wat zijn nou de attracties die jij wel nou, gewoon dat je kan kijken. Ja. Vind je dan die attracties waar je dan in zo'n karretje zit en, uh, ja? en dan, en dan daar, ja, door zo'n wereld heen gaat? Vind je dat leuk? Ja, met zo'n hele leuk. It's a small world And after all. En vooral veel, veel strijkers erin. Van die weemoedige violen. Je denkt, wat is leven toch mooi? En overal hoor je muziek. Echt door het park, ook bij de hotel. Overal hoor je pianomuziek. Van die, van die medieuze. Ja, dan vind ik, oh ja, het is zo ah, mooi het leven, ja, sprookje. Ik, ik, ben er, ik ben er ook een keer geweest. Ja? Uh, alleen, ik had vrijkaartjes uh, via een bepaald radioprogramma. Ja? En daar draaide, toen draaide Armin van Buren in ja? het Boefiepark. Ja, ja, dat is weer wat anders. En uh, ja, toen konden we en in de attracties en een concert van Armin van Buren. Nou, wat wil je nog meer? Stampende beats natuurlijk. Ja, dat is weer iets anders dan de Ellen. dat van die strijkers. Nou ja, ben je moedig. Of van die, van die tekenfiguurtjes die er dan elke keer uh, voorbij gaan. Dat is natuurlijk ook grappig. Maar goed, ah, het is, is ook goed, het is een leuke belevenis geweest om een keer naar Euro Disney geweest. Ik kan het gewoon afkruisen. Ik ben er geweest. En sommige dingen heb ik twee keer gezien. Als je gewoon naar kan kijken, dan wil ik er best nog wel een keer in gaan. Dus ik kan er niet wisselijk voor ik heb alleen maar misbruik worden van wat eten. Een, wat een held op sokken ben ik. Ja, echt een held op sokken ben ik. <laughs> Erg waar. Het is uh, zaterdag. Het is 1 maart. En het is altijd weer even leuk om te kijken. 1 maart. Oh, het is alweer 1 maart. Ja. Maar wat is er in de geschiedenis allemaal gebeurd? Op ja. 1 maart. Vertel eens. Rio de Janeiro werd in 1565 werd het opgericht. Is het alweer zo lang geleden? Ja, en nu uh, bijna aan voetbalder. Ja, dat is Rio toch? Ja. Dat is Rio, dus ja, klopt. Daar hebben ze de hele wereld uh, voor op de kop gezet. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Echt een wedding voor hoeveel mensen op dood zijn gegaan. Ja. Um, en, uh, het stadion af te krijgen. Het, het, het, het, het land uh, is financieel bijna failliet, maar ja. ze hebben wel het WK voetbal. <laughs> yeah. En verder, de twee belangrijkste verdachten van de ontvoeringzaak van Alfred Heineken. en zijn chauffeur zijn aangehouden in Parijs. Pas geleden een hoop over te doen natuurlijk. Uh, omdat hij ook weer in het nieuws kwam natuurlijk. We zullen de naam niet noemen, maar ja, goed, Dat is ja, het wordt heftig. Ja, en in 1983 werd de cent afgeschaft. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Maar toen we nog de gulden hadden, hadden we een, een, een, een, een cent, zeg maar. Ja. Die, die is afgeschaft in 1983. En nu is je ook bij de euro, is je ook alweer ja. afgeschaft? Nou, afgeschaft niet helemaal. Nee, Hij niet? Hij wordt niet meer gebruikt. Hij maar wordt je niet meer gebruikt. Het de, als je in Frankrijk of zo bent, uh, dat zul je Klopt. zelf gemerkt hebben. ik heb het gemerkt. Ik kreeg een, uh, een cent terug. Ja, en dat ja. je echt, wat moet ik hier nou mee? Een uh, cent. Dus die heb ik bij zo'n uh, zo uh, kunstenaar heb ik die in zijn bakje gegooid. Hey. En kijken of het geluk brengt. Nou, dat heb ik gemerkt. En verder, nog een ander nieuwsbericht is dat al Qaeda Kopman... Ik weet nu ook wie hem beroofd heeft. En die dacht, ja, maar een cent, nou... Hou ze even op, man. Ik moet toch leven. Ik pak ook even. al qaeda Kopman Al-Ghalid Sheikh Mamad werd gearresteerd in Pakistan. Ik zie hem zo voor me. Hij heeft een lange baard en iets op zijn hoofd. Dat is hem altijd. En wat nog meer? Ja, Japan installeert ex-keizer van China als staatshoofd van de marionettenstaat man mans you Kwo? Ja, maar, maar in Japans is niet heel goed. Dat, ja. uh, dat kun je begrijpen. Ja, dat is altijd wel leuk als het Hengst de bal is. Alleen mijn man hier in de studio. En dan zijn de namen altijd even wat minder. <coughs> Verder nog andere namen. Belangrijk is Charles Lindenburg. Zijn zoon werd gekidnapt. En ik heb daar een boekje over zitten lezen. al jaren geleden. En ik weet dat het een Timmerman was uit Duitsland. En die had een eigen ladder gemaakt. En het is heel lang onbekend gebleven wie die man nou of wie dat kind had ontvoerd. Het kind is ook meteen vrij snel vermoord. en in de buurt van het huis. Uh, verborgen En uiteindelijk hebben ze wel geld kunnen achterhalen. Uh, en ook via de, uh, het feit van die ladder hebben ze kunnen achterhalen dat hij het gedaan had. Die, uh, die Timmerman, die als verstekeling aan boord naar Amerika is vertrokken. En uiteindelijk heb ik gisteren wat dingen zitten lezen over Lindenburg. En daar schrok ik een beetje van. Want Lindenburg kennen we eigenlijk alleen maar uh, van, van dit stukje, van dit fragmentje. En nu, mijn citizens. deze jonge man... Has returned. He is here. Het is vliegtuig, weet je wat? Ging hij erover? Over Amerika? Van Amerika naar uh, Frankrijk? Ik ben de president van de Verenigde Staten. Ik geef de Distinguished Flying Cross upon Colonel. Charles A. Lindbergh. Ja, ja, het was het tempo van praten wel een stuk lager. Maar Lindbergh had dus een vlug gemaakt. Atlantisch Oceaan had hij overgestoken. Hij was eigenlijk helemaal niet de eerste. Want er waren veel meer mensen overgestoken. Maar die waren het niet alleen. Hij was de eerste die alleen ging. Hij heeft er iets van 33 uur over gedaan. Wat een held, zou je denken. Maar over die ontvoering van zijn kind waren later nog wat vraagtekens. Want vlak voordat zijn kind ontvoerd werd... is hij verhuisd naar een afgelegen, afgelegen plek... Uh, uiteindelijk heeft hij de hele onderzoek van zijn kind, van de politieonderzoek, heeft hij zelf geleid. Elke stap leidde hij voor. En uiteindelijk uh, waren er toch wat kanttekenen, wat raar. En ook zijn kind was redelijk verstandelijk gehandicapt. Uh, dus later zeiden ze, zeiden ze misschien heeft hij het wel gewoon in scène gezet om zijn eigen kind ja, hij niet toch hij dat laten verstandelijk makkelijk. Ja. Dus, en uiteindelijk bleek dat hij ook een aanhanger was van het Duitse gedachtegoed in de Tweede Wereldoorlog. En later in de jaren 60 heeft hij ook nog wat goede dingen gedaan. Uh, toen heeft hij de eerste stappen gemaakt in het ontwikkelen van een kunsthart. Oké. Okay. Dus, uh, en het maf is, hij heeft wel een prijs gekregen voor die vlucht die hij gemaakt heeft die Atlantische vlucht. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft hij weer geen. Want heeft hij heeft zelf ook nog prijs gekregen voor, omdat hij meewerkte met de Duitsers. En uiteindelijk wilden ze hem niet in Amerika helpen. Uh, om ook weer uh, in het, op het juiste pad te komen. Dus het, het man aan de ene kant fout. Maar ook allemaal weer goed. Ja, een Apart. Beetje, een beetje... Nou, nog meer kleine weetjes uit, de, uit dat jaar. Ja, uh, de, de eerste, in 2005 werd de eerste ruimteschip met zonnecellen gelanceerd. De Cosmos 1. De zonnecellen, zonnezeilen zijn, uh, zijn zeg maar een soort ja, van die hele grote zonnepanelen. Die, ja. uh, maar dat het pas in 2005 was, dat verbaast mij heel erg. 2005, dat is, was gisteren gewoon voor mijn gevoel. Ja, maar dat, uh, dat zijn, uh, zeg maar, vrije... Dat zijn hele goede zonnecellen. Ja, Als je die okay. op je dak legt, dan weet je zeker dat je genoeg energie hebt. Ja, oké. Okay. Nou, verder. Jawel, in 2000... Nee, in 1904 werd hij geboren. Glenn Miller. Kijk nog. Man. Ja, ja, zeg. Dat was nog eens even een goede oude tijd. En wie er ook geboren was op die dag... Is... Uh, deze man. Ken je die nog? Ja? Probeer hem maar even mee te zingen. Uh, echt zo'n dooddoener. Wel, Harry Ballafonte ...was ook geboren op deze dag. Nou, nog meer andere zeg dingen. Zeg echt helemaal niet. Nee. nee. Uh, uh, uh. Nou ja, goed. Leuke meezingplaten, maar uiteindelijk uh, niet echt heel erg boeiend. Uh, nog iets anders of kunnen we het afsluiten? Ja, nou, nog wel uh, het belangrijke... 2008 de finale van Idols oh. 4. Eh, eindelijk het belangrijkste nieuws gewoon. Ik was zat erop te wachten. 2008. Precies. Uh, idols op de. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, deze plaats. Die hebben we ook al gehad volgens mij. Ik zit echt ontzettend uh, te suffen wat voor muziek we nou moeten gaan draaien. Maar ik heb het, ik heb het, ik heb het. Je moet het ook niet zo laat maken. Opgelost. Nee, ja, goed, dat krijg je als je van vakantie terugkomt hè. The Villagers. In de zaterdag. Alleen maar iets, iets, en nog eens iets. Ja, dat kan je verwachten. Uh, hoe heet dit, Bobby? muziek zou je dan misschien al vragen. Nou, dat heet uh, Occupy Your Mind. Wat houdt je zo al bezig? Nou, daar kun je misschien mee even verblijden. Wat houdt je zo op bezig? Ja, nou, voor, voor de mensen die, uh, die, die graag een filmpje niet helemaal op de legale manier... Uh, Gemachtige ja? ja? is goed nieuws. Want de website The Pirate Bay, uh, KPN uh, heft de blokkering, uh, de blokkade op. Uh, ja, de, de, de, de, eerder al uh, gingen de providers access for all en Sicko uh, yeah, de blokkade op uh, opheffen. Ja. En uh, nu uh, ja, het gerechtshof in Den Haag heeft besloten dat de blokkade van The uh, Pirate Bay ja? niet het gewenste effect uh, behaalde. Ja? En, uh, want mensen gingen toch wel naar andere sites om te downloaden. <laughs> en, dacht, en dan denk ik, als ik zo'n berichtje lees... Dan denk ik altijd van... Hadden ze dat niet van tevoren kunnen bedenken? Dat is Voordat een beetje... je allemaal processen... Ja, precies. Doe die deur maar open, ja. Ja, ja. Het is echt stichting Open Deur. Denk, ja, echt wel. Het is echt, ja. Surf. Maar goed, ja. Je, ja, je probeert geval, iets. De het... Pirate the, ik ben er op zich wel blij mee. Want het was wel de beste site om Torrance af te halen. Ja. Dus ja, als je af en toe een filmpje die... Ik heb wel eens van die films die je dus gewoon nergens meer kunt vinden. Niet in de. Mijn vriendin die ging uh, uh, een werkstuk maken over John F. Kennedy. Ja? En uh, wij wilden die film kijken. Geen videotheek, niks had hem. Nee. Nou ja, dan maar, uh, dan maar downloaden. Ik het niet op YouTube niet een filmpje zelf vinden dan. Ik zeg ik heb ook al veel, veel, redelijk veel filmpjes erover nee, kijken. Nee, maar het is altijd wel fijn. Nee, maar gewoon echt uh, de film, zeg maar, van JFK. Oh, was het opmerkelijk. Dus, maar die was. Dus uh, hadden hem niet? Nou ja, nou ja, goed, ja dan sparen we misschien wel een beetje de oplossing. Ja, dus. dus uh... Nou, nog even heel belangrijk nieuws. Want het is namelijk de uh, Nationale Boodschappendag natuurlijk. Het is weer heel fijn om met je vrouw gewoon supermarkt in te gaan. Eerst lekker boodschappen doen met z'n tweeën. En daarna, ja, nog steeds wat aanbiedingen. Zullen we nog even kijken? Nou ja, oké, okay, daar ga ik wel een beetje mee zeg. Er staat al zijn stoel bij, de, bij de, zo'n pashokje natuurlijk. En daar neem je altijd de plaats. En dan komt je vrouw komt naar buiten toe met zijn jurk. Leuk hè? Ja. Ja, deze staat heel leuk, schat. Heel leuk, deze moet je doen. Ja, maar ik heb er nog geen Oké, okay. passen die ook natuurlijk, ja. Ja, hoe vind je deze? Ja, die staat ook leuk. Welke vind je leuk? Wat vind je nou het leukst? Uh, uh, uh. Ja, die eerste vond ik heel erg leuk. Nee, ik vond die andere leuk. Weet, weet je wat je de volgende keer gewoon moet doen? Nee. Creditcard geven en dan zeg je, ga maar met mijn vrienden in die shop Oh ja. Moet je wel zo'n een blokkade op die creditcard dat er ja, ik een beperking op zit? Hebben we niet ja, meer dan 100, dan 100 euro? 100 euro kan je nog een jurkje verkopen in de aanbieding? kan nog wel. Maar goed, wat kan je nog meer doen op zo'n zaterdagmiddag? Ja, bananen kopen, Want Albert Heijn heeft de bananenoorlog ontketend met Jumbo. Jumbo oh, trok afgelopen week al een grote advertenties. Aandacht op de bananeneters. Kijk eens, wij hebben bananen. 1 kilo bananen voor 99 eurocent. Ja, die ene cent krijg je niet terug, maar dan is het gewoon 1 euro. En nu zegt Albert Heijn, ik ga het ook doen. Het schijnt dus nog redelijke crisis te zijn ja, maar, bij de maar, supermarkten. Ja, ik vind het... Dan denk ik altijd... Dan gaan ze helemaal op... Als, of ik als consument denk, nou ik ga nu naar de Jumbo naar de, naar de, de of ja? naar Albert Heijn. Want daar zijn de bananen 5 cent goedkoper, Terwijl de rest onwijs duur is. Ja. Ik, ja, ja, interesseerde mij niet bananen wat? Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik ben wel van het fruit. Dus ik zou denken, nou ja, mijn vrouw zal er wel intrappen denk ik. Die zegt, van, nou, misschien toch even kijken daar. Ik vind het allemaal maar een beetje simpel. Ja, nou ja, ik ben het echt heel makkelijk hoor. Ik loop gewoon in de supermarkt binnen en denk, oh dat is de supermarkt, dan loop je er binnen en uh, wat, heb ik, wat heb ik nodig, mijn lijstje inladen en weer weg. B ja, wil, binnen precies. 10 minuten wil ik weer buiten staan. Binnen ja. 10 minuten. En dat red ik ja. ook. Ja, nou ik, ik meestal niet om helemaal schompens te zoeken. Hoezo? Heb jij niet de vaste supermarkt waarin gewoon? Ja, ik ga bijna nooit naar de supermarkt. Man. Oh? <lacht> heb je zo'n uh, zo uh, service nee, een, die je uit het huis een, brengt? Nee, ik heb een PA. Een PA. Oké. Okay. Nou, het is even een tip dus. Ik krijg denk ik straks ruzie thuis. <lacht> Oeh, dit keer. Je, je bent iets volgens mij voor die Jumbo-reclame, weet je? Ken je die niet? Ja. Zo'n op <lacht> de bank die zegt, oh, moet ik boodschappen doen? Oh, laat je kind boodschappen doen. Die, ja. toch, doe je toch uh, voordelig Kan je nog iets lekkers kopen? Ja, precies. Ja, zoiets is het. Het is dus, uh, de zaterdagmorgen. Vandaag is het bal, Want Jolande is afwezig. Ze namelijk een uh, inlijstcursus aan het doen. Wat? Een inlijstcursus. Ja, je, je moet ze echt je moet ze zoeken hoor. Dan vind je die rare cursussen wel. Ze zijn er wel. Straks er wat rare berichten over een neparts. Die gaat echt over lijken. Er is weer een uh, Dr. Dad opgestaan. En dan wel in Nederland. Fred Besseling. Heb je een afspraak met hem? Bel hem maar even af. Girl needs a gun these days Hey, you're the cannibal rattlesnakes She looks like a human soul In an on the waterfront She reads this multiple Beauvoir In her American circumstance She never finds no trouble She tries too hard She's obvious despite herself She looks like me Hé hey Jolande, kom eens van die fiets ja, Hou ze op zeg, die is er helemaal niet vandaag. Het is dus de zaterdagmorgen, hou ze op met die foto's. Het is weer op, uh, je blijft je verbaasd op, uh, wat is het ook weer, ik weet niet wat voor WTF. WTF, toen ga je de meest rare foto's ook weer vinden. En nu ook weer een hele verzameling, hele rare foto's. En uh, nou goed, daar straks er veel meer over. Het uh, is de, de zaterdagmorgen en dat was namelijk een oud paardje van Lloyd Cole en de Commotions Rattlesnake. Ik liep vanochtend van mijn, uh, of gisterochtend van mijn hotel liep ik naar de uh, om. Het laatste gratis maaltijd flink naar binnen te proppen natuurlijk. En toen lag ik daar, zie ik daar een slang liggen? Is een hele aparte slang. Nee, het bleek een centuur te zijn van een badjas. Maar het was echt twee druppels water, leek het gewoon een slang te zijn. Hoe kom ik erop? Red snakes, deze plaat. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst nog wat, affe, wat maffe berichten. Daar wel over de neparts. Er schijnt dus een neparts te zijn. Nepdokter Fred Besselink. Schrijf hem even op in je agenda. Als je nog wat afspraken hebt voor cosmetische chirurgie, dan moet je hem afbellen. Want uh, hij is namelijk uh, in de huizen actief in een uh, gezondheidscentrum. Uh, en zelfs mensen die bij hem gewerkt hebben, hebben hem aangegeven bij inspectie, bij de BIG. Hebben ze hem aangegeven. Zo van, hij heeft helemaal geen, geen, geen uh, certificaten, hij heeft helemaal geen, uh, noem je dat nou, uh, diploma's. Diploma, ja. Maar ze hebben er verder helemaal niks mee gedaan. En nu is er dus pas geleden een vrouw die heeft zich laten opereren aan haar borsten omdat ze zogenaamd kanker zou hebben. Ja, er waren een of andere... kankerwerende matjes geplaatst. En, uh, ja. Maar ik vond het sowieso een bizar verhaal. Want het was in China. Gebeurd. Ze is naar China gegaan... omdat ze namelijk hier in Nederland haar niet wilde opereren. En hij heeft haar naar China gelood. Daar hebben ze een operatie gedaan. Die was 160.000, 170.000 euro. Het is bijna contant. Betaald ook gewoon. En haar vader... of haar dus man was geloof ik ook... uiteindelijk uh, nog bestraald... voor 50.000 euro... Maar ja, dat... ik, ik vraag me heel erg af, hoor. Misschien, misschien een beetje kort de bocht, maar ja. als jij uh, een, een arts zegt van. Uh, de, de, de, de, gewoon je huisarts zegt. Nou, je, je moet uh, bestraald worden en alles. Ja? En in Nederland zeggen de artsen, nou, maar dat gaan we niet doen. Dan moet je toch gewoon, dan heb je dat dan En volgens. Oké, okay, nou ja? ja, dat kan. En als je dan nog naar België gaat en het daar laat doen. dan kan ik me nog iets Maar naar China. Naar... Ja, ja. En het de... dan ook nog contant betalen. Nou, sorry, maar volgens mij zit het dan iets niet helemaal goed. Uh. Nee, dan moet je toch redelijk van het pad af zijn. Dan moet je, je toch wel heel ziek voelen. Dat je denkt, ik word gewoon niet gehoord bij de normale medische wereld. Of je moet echt helemaal een beetje raar zijn. Maar ze had genoeg geld dus, wat blijkbaar. had ze dus 107.000 euro zo, kon ze nog betalen. Ja. ja. Nou, ik, hopelijk dat iedereen nu uh, even nadenkt. Maar ik vind het ah, ja. ook zelf een van maf dat je eigen werknemers... aan de bel gaat trekken die dan denken van... ja, dit klopt nog niet wat hij aan het doen is. Nee, maar ja... Bij die man wil dat... ik ook helemaal niet werken gewoon meer. Oh ja. Nou ja, bizar. Ah ja, hoe heet het? Een man uh, in Engeland... Die, yeah. uh, sorry, in Amerika. Die heeft ook een, uh, iets raars meegemaakt. Uh, hij lag in het ziekenhuis. Voelde zich uh, niet heel goed. Nee. Op een gegeven moment... Uh, nou, hoe heet het? De hartbewaking sloeg uit. En uh, hoe heet het? het uh, lijkschouwer erbij. Nou, die uh, had hem doodverklaard. Yeah. Nou, de man werd afgevoerd. Uh, om het Hartstikke donder. En uh, hoe heet het? En tijdens de, hij was richting de Balsaming. Vervoerd. Huh? En uh, toen uh, kwam hij weer bij. Huh? En uh, ja, hij, hij was niet heel sterk op dat moment. Want nee. hij, hij, was, hij voelde zich natuurlijk niet helemaal top. Maar ja, de 78-jarige Williams... Die, uh, ja, die probeerde weer uit die zak te komen. En uiteindelijk... Yes, yes. En zijn familie uh, spreekt van een wonder. Yeah. Die denken dat het uh, van hogere machten zijn. De, de lijkschouwer zelf heeft een andere verklaring ervoor. De man heeft een pacemaker. Oh, en okay. hij had verwacht dat, dat de pacemaker weer is gaan werken. en hem uh, zodanige schok en alles heeft gegeven. dat hij weer tot leven is gekomen. In ieder geval is het een bizar verhaal. Hij was nog niet in hem gesneden, maar het scheelde weinig. Precies. Oeh, nou. Dat is nog maar één ding voor. gruwelijk. Dat zeg ik. Ja, ik ken mijn tekst wel. Hij stak de zandkortse berichten. Maar hier is een wit notering. Echt hier, de zaterdagmorgen. Wow, man, ben ik deze geweldig! Jong de Giant! Heel dramatisch. Oh. Will you stand by me? Ging het over een. Uh, Ging het over een trein? Ging het over een trein? Ik had iets over een trein. New York City. Werkvloer, maar was allemaal een toegang. We ja, over, over treinen gesproken. Ik had vanochtend ook even, even ja? schrikken. Hoezo? Ik reed hierheen. Ja? En uh, hoe heet het? Uh, nou, spoorbomen gingen dicht. Ja? Ik denk, nou heb ik weer. Dus ik sta voor die spoorbomen te wachten. Oh. Nou, hoe heet het? Spoorbal, we gaan weer open. Nou, je moet altijd wachten tot het rode licht gedoofd is. Ja, tuurlijk. Dus, ja, weet je, en heel veel mensen zie ik altijd doorrijden. En eigenlijk, ja, ik moet zeggen, ik sta er vrij vaak voor en dan denk ik altijd van... Oh man, schiet stop, Ja, schiet stop, oh, ik sta op niks man. te wachten. Eh. Alleen nu ging hij niet uit. En op het moment dat ik eigenlijk dacht van, ja, zou ik gaan rijden of niet, ging hij weer naar beneden. Oh. En echt, toen hij nog maar een heel klein stukje naar beneden was... Ja? ...raasde er al echt heel snel een trein langs. Dus okay. ik kreeg ja, voortaan... Uh, ik... Lieve mensjes... Gewoon netjes wachten tot het rode licht gedoofd is. Oh. En als je nog niet genezen bent, dan vind je je denk, oh, we houden nu op een gezin. Moet je even het filmpje kijken van, uh, van de Top Gear? Ja, Dat hij, is een sta hij staat op... nog op onze Facebook. Ja. Oh, dan weet je man. wat er gebeurt als je, als je die trein wel raakt. Echt, ik weet niet of het een was, maar die hebben op het spoor neergezet... en laten echt uh, aanrijden door een trein gewoon. Het he. was zo'n uh, Renault Espace. Ja. Die, die, dat is de veiligste auto om ja. in te zitten. En vergeet niet je nou, vestje aan te doen, want dat is heel belangrijk. Ja, want anders ziet hij je niet. Nee, nou, hij ging echt dwars door midden gewoon echt. Helemaal zo'n platte dubbeltje gewoon ja, De auto bleef staan, alleen zeg maar, ja, het was gewoon ja, niks meer van over. Echt helemaal niks. En uiteindelijk een waanzinnige ste stenen regen aan de van die wagen. Nou, het is echt helemaal nog gord. Nou, kijk dat even en je bent helemaal weer die denkt van, oh, ik moet echt snel over die, uh, over die baan heen. Doe het rustig aan. Nee, ja, Neem de tijd ik, ervoor. Die, die minuut... Maakt helemaal niks uit. Dat maakt echt helemaal niks uit. Het is zaterdagmorgen en de zaterdagmorgen is niet compleet. Als er weer wat nieuws uit. Nieuws uit Zandvoort. Wat het nieuws uit Zandvoort is. Ik kan je melden dat afgelopen dinsdag. werd de vervolgbijeenkomst georganiseerd. van de Brain Sessies van idee naar resultaat. Weliswaar was de Raadstad minder druk dan de vorige keer. Heel veel mensen hadden idee aangedragen. en die waren nu niet op komende dagen. Maar nu zijn er toch al een aantal ideeën op. echt. ...concreet uitgewerkt. Onder andere komt er namelijk... ...een moederdag brunch. Er zouden tafels moeten komen... ...op de Haltestraat, Kerkstraat... ...en het Raadhuisplein. En daar wordt dan... ...een brunch gereserveerd. voor vooral... De, de, ...de moeders natuurlijk. Dus dat is een heel mooi idee. En verder hebben ze een idee om... Uh, ...even kijken. De jonge ondernemer ...stelden voor een uh, toerist, ...namelijk een aantal gevonden schelpen... ...die ze hebben uh, verzameld... ...om daar een, een kleine attentie voor te geven. En verder willen ze een rondleiding gaan geven... ...op het circuitpark Zandvoort... Uh, ja, Er zijn gewoon best wel wat ideetjes uh, uitgewerkt. Nou, ik, ik, vooral het laatste ding vind ik... Uh, ja, op Laat, Zandvoort. Denk ik maar Zandvoort. Ja. En, waren... en over het circuit gesproken. Dat was afgelopen uh, weekend uh, de vierde versie van de circuit short rally. Ja? Uh, het is een combinatie van uh, gewoon het circuit rijden. En uh, rally rijden door de, door de duin heen. Dus ja, je moet je auto aanpassen op zand, uh, op uh, modder, op... Um, uh, maar ook gewoon op circuit. Op circuit dus op wegomstandigheden. Uh, yeah? Ik vind het persoonlijk echt een hele mooie vorm van racen. Omdat je gewoon van alle aspecten wat hebt. Oh, en okay. uh, hij is dit jaar gewonnen door uh, de Jong en, Haag, ha en Hagman. Uh, ja, die hebben de race gewonnen met hun auto. Oh, Oké. Okay. Nou leuk. Ik vind, ik vind, de... het, ik vind het gaaf. Ik vind, ja, ik ja je wel bent af. wel van de, van de racerij. Je... Vooral lekker in die modder. Oh voeten. man, kijk daar gaat hij weer. Nou... Het is wel een beetje. Een suf hè, Dit, <laughs> dit is meer een beetje een limousine. Oddsam zeg. Hij is even wat sneller, Gaan ze naar de kant? Ik kan met de fiets er nog zelfs voorbij. Als we ze toch over vervoer hebben. Gratis een rit met de belbus, dat kon uh, vorige week om kennis te maken met de belbus. Hij is weer gestart. En uh, Gert Tonen die ging, uh, die heeft een, een taart aangesneden. Die heeft ook een van de, uh, de ritten meegemaakt... om te kijken van, ja, dit is mooi. Dit is luxe, dit is mooi. Je moet mensen geni van genieten. Dus uh, kijk even op de, de belbus site en maak daar dan een rit. En, uh, het is mooi dat, er, dat het er nog is... want het zou bijna van tafel worden geveegd door de bezuinigingen. Er was toen wel een belbus, ook al een extra belbus, weer besteld... Maar kon die wel betaald worden? Nou, die is betaald. Het is allemaal weer op de rits. Wat ik heel grappig vond in het verhaaltje was ja? dat er stond, nou, dan hebben ze dan een, een dag om, uh, zeg maar, de belbus te, uh, ja? te, uh, te proberen, zeg ja? maar. En dan, nou, dat is dan gratis. En dan staat erbij, vooral de, uh, de huidige klanten maakten er gebruik van. Ja, ja dat dan ben je stom, toch he? een beetje voor, je, je doel voorbij, zeg maar. Ja, eigenlijk, ja, je zou denken van er komt toch een nieuwe groep bij. Ja, maar, ja die is er die niet bijgekomen. Maar goed, dit is wel voor de, de, de vaste groep. Is het weer mooi dat het terug is? is absoluut. absoluut. Okay. Nog andere berichten? Nee? Oké. Okay. Zover het nieuws uit Tot zover het nieuws uit wordt Het is weer tijd voor uh, de Jolande keuze. je denken. Maar nee, helemaal geen Jolandenkeuze. Het is tijd voor de Marcuskeuze. Nou, ik zou zeggen, start de band, dames en heren. Een mix van vandaag. En uh, de mix van vandaag is. Nou? Het is een combinatie van een nummer van de Hofnaar en een nummer van uh, Stefan Biniak. Yeah? Ik ga ze hier live mixen. Dus, uh, Oké, okay. wow. Ik zeg, geniet ervan. We krijgen een DJ aan het werk hier. Start de band. Dat was Same Love bij de Hofnar. De remix van McLemore. En um, Stefan Biniak bij My Soul. Oké. Okay. ben je nu nog op dag. De keuze? Nou, goede vervanger voor de keuze. Doe maar we gewoon weg, Jo. Nee, dat kunnen we niet maken. Nee, dat, dat. Volgende week is Jolande er ook weer voorbij. Maar dit moeten we misschien ook een beetje... Nou, gewoon een beetje een kort, even een dans, dans gebeuren. Dat dus je denkt van, nou, leuk. Om de, de zaterdagavond een beetje in te luiden. Voor de, voor de mensen die benieuwd zijn, het is, het is Deep House. Het is ja? een beetje de relaxed sferen binnen, de, binnen elektronische muziek. Oké. Okay. En uh, het leuke van deze muziek is dat je er en op kan dansen, maar ook als je gewoon s'avonds met een lekker potje of een, of een, ja. een lekkere cognac of zo. Wijntje ja. erbij. Of ja, precies. een wijntje. Gewoon lekker kaarsblankje, lekker op het terrasje zitten. Heerlijk. Ja, precies. Het is wat anders dan als je zegt van. Uh... Nee, is, ja, nee, nee, daar nee, dat maar geen plezier. Ja, maar, nee, precies. Daar moet je bier drinken. Dit uh, zou je echt een beetje het wat, wat, wat betere alcoholistische drankje kunnen. Ja, muziek. precies. Dus uh, de zaterdagmorgen is uh, kwart voor tien. En we lezen in de krant. En uh, ik roep het al jaren ook gewoon weer. Gooi die grenzen nou weer eens even dicht, man. We lekken heel veel geld gewoon in Duitsland en België. Ja. Vanwege de benzine. En ja. het ook, we hadden het over drank. Nou, de drank in Duitsland dan kan je bijna... Volgens mij krijg je het gratis daar. voor mij krijg je, geld, krijg je benzine toe als je daar haalt. Het is zo goedkoop daar. Maar goed, nee, de accijns moet hier allemaal omhoog. Want we hebben hier een gat dat we dit moeten dichten. Dat hadden ze bedacht. Rutte had het bedacht. Zelf met die andere. Ik ben zijn naam allemaal kwijt. Wekers hadden het bedacht. We moeten het allemaal omhoog gooien. Want kunnen we het om... Maar nu schijnt iedereen gewoon in het buitenland te denken. En nu schijnt ook heel veel criminaliteit naar Nederland te komen. Dus iedereen, vandaag de stelling in de dag is... Is Nederland een veilig land? Nee. Voer grensbewaking in. En echt, voer grensbewaking in. Dus 90% is het daarmee eens. Ze, maar ze willen ook, zeg maar, maar... Ik vind het op zich... Dat we um, dat het een, gewoon een vrij handelsland is. Dat, dat vind ik allemaal goed. Ja, okay. dat vind ik ook prima. Ja. Maar op zich grensbewaking. Gewoon dat je... Als er vrachtwagens binnenkomen dat er even gecontroleerd wordt. Zit er geen drugs in? Zit er geen wapens in? Me eh, mensen smokkel dat ja. soort dingen allemaal. Vind ik helemaal niet zo'n gek plan. Nee, gewoon helemaal even naakt uit. Keer, gewoon even voorover voor nou, buigen. wordt het natuurlijk wel ge Globaal gedaan door de douane. Maar... Ja, het wordt ook wel een beetje gekeken. Oh man, wat heb je nou hoop? Wat moet er toch echt een dodelijk saaie baan zijn? Ik bedoel, ook bij Euro Disney staan er ook zoveel mensen te controleren op wat er in de tassen zit. En een mes mag niet in een tas. Maar wacht, joh, doe ik, dat, doe ik het mes gewoon aan de binnenkant van mijn jas? Geen punt, kan je gewoon naar binnen. Ik bedoel, zoveel van die mensen staan daar gewoon. Echt, je moet toch een nutteloos gevoel hebben ook gewoon dat je daar staat? Het ja. kost ook zoveel geld. Maar goed, het moet wel gebeuren. Het geeft mensen wel een veiliger gevoel blijkbaar. En dat is belangrijk. Dat ja. is een veilige gevoel. Maar goed, ik vraag me wel af... als we de grens gaan bewaken... extra gaan bewaken... mensen gaan controleren... of het dan ook echt veiliger wordt uiteindelijk. Ja, ja. ja. ja. Mensen worden slimmer om het ja. omheen te komen. Je hebt wel gelijk. Drugs, invoer van drugs wordt moeilijker. En wapens invoeren wordt moeilijker. Maar echt een crimineel die denkt... van nou weet je wat, in Nederland ga ik gewoon iets opzetten. We gaan eerst Nederland maar zien. En dan ben je in Nederland... dan kan je altijd nog je activiteiten beginnen natuurlijk. Ja. Dus ja, wat helpt het nou eigenlijk... Het is, dit is, dit is een mooi gebaar. Ga, ga, ga jij stemmen? Ja, ik ga wel stemmen. Ja. Want het schijnt dat vrij weinig mensen gaan stemmen. Nee, je moet al stemmen. 46, 46 procent, uh, op de gemeenteraad. Ja? Ik heb even de stemding uh, ja. in, uh, ingevuld. Wa nog even kort. Wanneer, is de, wanneer moet ik stemmen? Schrijf ik de agenda? Stel je een hele goede vraag. Ja, wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen? Of uh, wanneer moet je stemmen? Waar moet je? Uh, oh, dat wordt meteen Ik, vraag. Uh, ik, ik, ik google even. Want... Ja, dat lijkt me wel een goeie. Want ik heb het nog niet. De stemwijzer even invullen natuurlijk. Ja, ik heb de stemwijzer ingevuld. Ja? En nou ja, normaal denk ik altijd van, nou ja, het, het valt allemaal wel mee. Ja? Uh, maar, maar deze keer kwam er uit bij mij dat ik, oh, op, ja. op nummer één... zie je maar lachen. ...kwam uh, OPA, de OPA-partij, oftewel nee, uh, de zo. oudere partij. Ja, ja, ja. Nou ja, dus schijnbaar voel ik mezelf een beetje oud. Ja. Uh, op nummer twee dacht ik, nou ja, dan komt er vast een betere partij. Kwam OPH. En open, dat ja. is ook een oudere partij. Dus bij mij, uh, ik denk dat ik uh, de keer dus maar in bejaarder thuis moet gaan zitten. Want... Nou, nee. Of het is gewoon, de, de opa-partij is beginnen het begin heel hip. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. de jongere partij kwam bij mij heel laag uit. Heel laag uit? Ja. Oh. Dus ja. En uh, overigens, we moeten om 9. Negen... Mogen, het is ja? een recht. Ja. Uh, we mogen op woensdag 19 maart gaan stemmen voor de gemeente. Okay, dat, dat is nog 18 dagen de tijd om even goed na te denken waar we naartoe willen. En als je naar de website gaat, kun je hem ook uh, gewoon een uh, linkje aanklikken en dan wordt hij gewoon in je, in je, je agenda van je Outlook of je, of je Apple uh, of, of Google telefoon ja. Gezet. Ja. Dus Dat, uh, ah, dat is een mooi. Dat is hip. Ja, hip. ja precies. Dat is hip. Dan kan die, die Fransman die mijn telefoon heeft, die weet wanneer hij moet stemmen innemen. Wel goed idee, Dat is. Uh, ja, het is dus een aan het feit dat ik mijn telefoon gisteren ben verloren. Of tenminste, afhandig uh, is gemaakt. Somebody called you the next best thing. But you can in without a name. And get out the palm leaves, the new king. You can't handle the of fame. You like wedding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 Show me in shortcut to save time. Dan wil leuk om naar de films, de fotootjes te kijken op internet. En je komt wel weer de meest rare dingen tegen. Dit is de All Saints. Niet All Saints. Nee, nee, nee, nee. Niet All Saints hebben we al eerder gedraaid. Nou, maar Ken. Dit was uh, Town of Saints. En Caduzel. Het schijnt ik, ik, het jaar te het zijn van zeggen. hun. Wat? Ik wilde het net zeggen. Ja. Ik denk, je komt er niet uit, laat ik het zeggen. Ja, we zien het heel goed. Ja, zo is het ook. Het is uh, de zaterdagmorgen op We tegen het einde van het radioprogramma Toebok Leeft. En straks naar tien een Goedemorgen goeiemorgen. Zandvoort, schuif even aan. En uh, laat je even informeren wat er allemaal speelt in Zandvoort. De windmolens blijft altijd toch iets dat je denkt... Ja, daar dat, uh, heeft iedereen zich helemaal in vastgebeten. Dat moeten we gewoon gewinnen, die wedstrijd tegen de windmolens. Hè? Huh? de strijd tegen de windmolens. Lijkt wel shot. We gaan ja. het toch verliezen, he, uiteindelijk. Hey. Dat, bij KC staan ze gewoon op de strand. Ja, ja, dat is weer wat anders. Ja, zo moet je het ook nog eens zien. Je moet er niet klagen, we staan niet eens op het strand. <laughs> uh, uh, de zaterdagmorgen, uh, nog meer leuke weetjes. Ja, er uh, is een, uh, een vrouw uh, die was lekker aan het shoppen in een, in een warenhuis in Amerika. Ja? En uh, nou, op een gegeven moment uh, gaat nog eens het licht uit. En ze denkt, wat is er nou aan de hand? Wat ja? blijkt nou, het, winkelcentrum, het warenhuis was uh, gesloten... Ja, ze hebben gewoon, uh, nou, alle personeel uh, was naar huis gegaan. En, uh, nou, we het licht uit, alarm erop, sloten erop. Nou, iedereen naar huis, behalve zij. Nou, en volgens ze heeft het hele verhaal, heeft ze getwitterd. Ja? Zeg maar, alles wat ze heeft meegemaakt. Nou, denk ik wel een beetje zo van, je hebt een telefoon waarmee je kan twitteren. Ja. Nou, kun je volgens mij ook even de politie bellen. Ja, maar dat kost geld, hè. Oh ja. ja. Je, ben, je bent ja. zo ingesteld. Nee, dat kost geld. Dat kan ik niet doen. Nee. Nee. Nee. Dat is dan wel hoor. waar. Ja? Dus, nou ja. Het levert wel wat grappige berichtjes op. Um, ja, en ze, uiteindelijk wordt ze, wordt ze, vindt ze een man uh, aan de overkant die nog aan het werk is. Die, uh, yeah. die ziet het, uh, dat zij er rondloopt. En die uh, heeft dan wel contact met haar. En die zegt, uh, je moet even naar de vijfde verdieping. Want daar is een nooduitgang. Nou, die was dus ook gewoon geblokkeerd. Kon ze oh. er ook niet uit. Okay. En uh, nou, vervolgens uh, uiteindelijk is ze door de, door de medewerkers van het... Uh, door de staf is ze, is ze gered. Is ze en het laatste ding wat ze tweet is: I'm free. Jo, ja, leuk dit ook gewoon. Volgens mij is het heerlijk om jezelf te laten opsluiten in een ja ware huis. Dat is zo so leuk. Alleen, is je het... moet natuurlijk geen afspraak hebben. Nou, want je hebt altijd een vol agenda. Dus je moet even kijken: in mijn agenda heb ik dit. Kan ik dit? Dit kan ik uitzitten. Uh, tot morgen rond. Ja. Kijk, op je hebt je mail. Oh nee, nee, ik heb geen afspraak. Laat gewoon nee, moet doen, even zitten. Zoek je een mooi je bed niet, uit. moet je niet doen als de verkiezingen er zijn. Dat is niet anders. Nee, niet nee dan kan het dan een heel andere wending krijgen. Nee, dan gaat het er één keer een heel andere kant. Op in maar, uh, de positie. Het, het lijkt me ook wel leuk om, uh, om een keer in de Efteling of zo. Uh. Ja, nacht. Uh, ja. Dat lijkt me echt vet. Ook al moet ik zeggen, ik, heb, ik ben een keer met een, uh, met een evenement was ik in, uh, in een dierenpark. Ja? Toen ging ik s'nachts door dat dierenpark heen. Ja. En dan hoor je al die dieren en zo. Uh, ik ben ik toch opeens niet meer zo'n held. Nee, uh, dat is toch wel. Je denkt van nou, wie weet, doen ze s'avonds de kooi even open tot ze even hun benen uh, kunnen strekken. Maar, <laughs> ja. je, je hoort heel veel, maar je ziet niks. Dat is, dat is wel een beetje. Uh, ja, en je gaat en, dan toch je gaat toch in, in zo'n nacht gaat toch denken wat, wat hoor ik hè? Oh nee. Oh. oh jeetje. Ja, en, en die is ook terug in Nederland. En wat, dus. heel, en wat heel bizar is, ja? is dat zeg maar de nachthokken, zeg maar de hokken waar de beesten overdag zeg maar, net is op het nacht is. Ja? Daar doet het op is het opeens heel licht. De hele park is donker, maar daar is het opeens heel licht. En ja, die beesten, die zijn natuurlijk die ja. slapen. Uh, daar dat heb je helemaal overdacht. gelijk. En dat, ja. dat was heel bizar om te zien. Dat, uh... Ja, oké. Okay. Nou, ja. leuke ervaring. Ja. Ik had het ooit bij het Openluchtmuseum in Arnhem... dat ik daar s'avonds laat, om een uur of half negen nog rondliep. Dat ik denk van... Oh, er is niemand. Zou ik nu in een van die huisjes gewoon plaatsnemen? In zo'n bedstee? Nou, het stinkt er wel een beetje. Laten we dat maar niet doen. <laughs> maar het is, wel, het is wel de verbeelding. Het is toch de verbeelding. Ik, denk, ik blijf hier zitten tot morgenochtend vroeg. ik ontvang de eerste... Uh, klanten hier gewoon weer. Nou, dit was Toebak Reef de Radio. Vandaag was het uh, Henkstebal omdat Jolande er niet was. Dus is er volgende week gewoon weer bij. Ik zou zeggen, een prettige zaterdag. Ja, geniet ervan. En tot volgende week. Tot Hoi. volgende week. We nog één plaatje. En dat is de nieuwe single van Meg Meijers. Desire. Hoi.